Dus, ...zodat je ook direct kan schakelen en ook stappen in zo'n ambtelijke organisatie kan combineren. Ik kom en snel daar straks nog even op terug, want hij heeft een kreet geslagen over een projectwethouder... ...en die dat beter zou kunnen handhaven dan. Goed, we hebben het over woning gehad, hè. alles wat, wat in de eerste zin staat is eigenlijk al in gang gezet. Wanneer verwacht u de eerste afronding van, van een project?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 Dat hebben we ook aangepast uh, bij het Watertorenplein. Entree en Batesplein mm -hmm. ligt wat anders. Dus, de, dus die, die ondersteuning uh, die, die hebben we ook gegeven. Okay. En daar heb ik ook dingen qua beleid de afgelopen jaren stevig aan getrokken. Oké, okay. hogere prioriteit voor leefbaarheid, veiligheid en handhaving in de woonwijken. Uh, hoe ziet u dat? Ja, nou ja, da daar is echt nog ook veel. Daarom, zou ik ook wel willen hebben hoor, die portefeuille. Daar is wordt het wel nog, erg druk. Ja, wordt er, maar dat is niet erg, want ik, ik, ik wil nog via jaar door, hè, dat weet ja, je. En ja, ja, ja, daarna ja, ja. ga ik ook uh, ja? stoppen, ja, ja, ja. Dus, dus ik wil nog wel even flink gas geven. Nee, wat ik daarmee voorstel is dat anders dan dat het nu is, want het is dan zo'n portefeuille die dan weer bij drie wethouders zit, dat je dat vanuit een wijkgerichte aanpak moet bekijken.